10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland, FNV-voorzitter Ton Heert. Hij roept Den Haag op om niet extra te bezuinigen. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Negent. Rusland veroordeelt het plan van de Verenigde Staten... om wapens te leveren aan de opstandelingen in Syrië. Gisteravond laat werd bekend dat president Obama... de oppositie wil bewapenen met kleine vuurwapens en munitie en zegt dat het regime van president Assad... chemische wapens heeft ingezet tegen de oppositie, waaronder het gifgas Sarin. Rusland stelt dat het verhaal van de chemische wapens door Amerika is bedacht. Correspondent David-Jan Godfray. De voorzitter van, het, van de buitenlandse commissie van, van de Duma... vergelijkt eigenlijk de stap die nu wordt gezet met het bewijs... dat destijds is geleverd voor de massavernietigingswapens van Saddam Hussein... die ook, ook nooit zijn aangetroffen, maar die wel militair ingrijpen hebben gerechtvaardigd. In Turkije is mogelijk een doorbraak bereikt... in het conflict tussen premier Erdogan en de demonstranten op het Taksimplein. Erdogan heeft vannacht in een gesprek met vertegenwoordigers van de betogers... beloofd dat er een referendum komt over de nieuwbouwplannen voor het park bij het plein. Erdogan beloofde ook dat hij zich voorlopig zal houden aan een uitspraak van de rechter... die bepaalde onlangs dat de bouwplannen opgeschort moeten worden. De regering gaat wel in beroep tegen het vonnis. Als de rechter dan alsnog besluit dat de bouwplannen door kunnen gaan... wil Erdogan een referendum uitschrijven. In de Eerste en Tweede Kamer is begrip voor het opstappen van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf. Hij maakte bekend dat hij vertrekt na de discussie over het meedoen van Geert Wilders... aan de commissie van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk tijdens de inhuldiging van de Koning. Volgens Wilders is het opstappen van de Graaf het enige juiste besluit. Dat siert hem, al dus de PVV-leider. En hij krijgt bijval van de fractieleiders in de Eerste en Tweede Kamer. VVD-fractievoorzitter Hermans in de Eerste Kamer denkt dat de Graaf wel als Kamerlid kan aanblijven. Ik denk het wel, want uh, hij spreekt natuurlijk uh, in, in zijn rol als voorzitter van de Kamer. En uh, daar, zijn, uh, daar is een discussie over ontstaan, maar niet in zijn rol als, uh, of als lid, uh, lid van de Eerste Kamer van de VVD-fractie. Daar is geen, geen enkele discussie over. Minister Kamp wil nog niet ingaan op vragen over de begroting voor volgend jaar. Gisteren meldde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort volgend jaar 3,7% wordt. En VVD en PVDA zeiden dat ze uitgaan van extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Kamp erover. Uh, dus het is, uh, voor ons is het een moeilijke tijd. Wij moeten zorgen dat we snel uit deze situatie komen... en de overheidsfinanciën uh, op orde krijgen... en zorgen dat we de economische groeikansen die er zijn in dit land... dat we die uh, snel gaan benutten. Kamp zei verder dat de begroting voor volgend jaar pas in augustus wordt opgesteld. De komende tijd gaan leden van het kabinet al wel... met de coalitiepartijen praten over de bezuinigingen. Voor het eerst in anderhalf jaar is de uitvoer van goederen gedaald. De export kromp in april met 2,7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Ook de invoer daalde licht. De export is naast de consumptie en de investeringen... een van de drie poten waarop de Nederlandse economie leunt. Door de recessie zijn de consumptie en de investeringen helemaal weggevallen. De groei van de export liep sinds begin dit jaar al langzaam terug. Het weer nog. Vanochtend geregeld zon. Blijft droog. Vanmiddag wat meer bewolking. Het wordt 17 tot 20 graden vandaag. Morgen minder zon en meer buien. Zondag, dan is er weer meer zon. En er is verkeersinformatie bij de AWB, zit Kees Kwaks. Files staan nog op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. Een ongeluk bij Knoop en Diemen, 3 kilometer file. De rechter rijstrook is afgesloten. Er zijn werkzaamheden op de A4, of langs de A4 moet ik zeggen. A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Schiphol staat 2 kilometer. Een stukje verderop weer eens 3 kilometer bij Hoofddorp. Een ongeluk op de A27 Utrecht richting Gorkem bij Noordeloos, 4 kilometer. En daar is de linker rijstrook dicht. Dankjewel, Kees. Wat kunnen wij leren van het Antikythera-mechanisme uit de Griekse oudheid? Daar voorspelden ze toen al zonsverduisteringen mee. Zometeen bij de KRO. Blijf luisteren. KPN introduceert KPN1. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf. KPN1 is één contract, één factuur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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Pleidooi van FNV-voorzitter Ton Heert bezuinigt niet nog meer. Wetenschappers proberen een uniek tandwielmechanisme... uit de Griekse oudheid te ontrafelen. Hebben grote, strak geplande nieuwbouwcorporaties nog toekomst? Phoenix is echt dood en het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Friesland en Noord-Holland ontvangen vandaag het koninklijk paar... op de vierde dag van hun tournee langs alle provincies. Goedemorgen Menno Reemeijer. Goedemorgen Ja, jij bent de koninklijk huisverslaggever van de NOS. Je loopt mee tijdens al die, al die bezoeken... Ja, ja. Ik, heb nu, ik zit even te denken terwijl jij dat zegt. Het is de vierde uh, inmiddels, dus dat uh, betekent uh, provincie 7 en 8, als ik het goed zeg. Ja, denk. in Leeuwarden ben je nu, hè? Of daar, ben je, ja. daar zijn ze begonnen? Daar zijn ze begonnen. We, zijn, we rijden net Akkeren binnen, dus de volgende halve. Het gaat allemaal snel. Um, en dat, uh, dat zal de afgelopen weken ook wel duidelijk zijn geworden in de berichtgeving. Het is ongeveer een kwartier, half uur uh, maximaal per uh, per. Waar je bent, nou Leeuwarden was een half uurtje hier in, in Akkerum bij het uh, wat was het ook alweer slingerapen en masklimmen. Er wordt me even toegefluisterd. Stond <laughs> ik ook weer zo'n kwartiertje zijn uh, ja. dat ze hier zijn. Nou, ik stond zelf, ik geef het toe, afgelopen woensdag langs de route in Den Bos. Ja. Waar ze iets langer te besteden hadden, maar toch, het ging wel met een enorm tempo. Er werd ook flink gemopperd na afloop. Een paar seconden hier, een paar seconden daar. Ja, ik denk, ik denk dat het ook wel het gevaar is van, uh, van de zoals die uh, hebben opgetuigd. Ze hebben heel bewust gekozen om uh, twee provincies uh, in een dag te doen. Dus in totaal uh, uh, zes dagen nog uit te trekken en dan krijg je dat. Dat is onvermijdelijk dat het overal kort, kort, kort is. Maar uh, ja, het gevaar is dan wel dat mensen het ook te kort gaan vinden, uh, de mensen voor wie ze komen. En uh, dat je inderdaad langs de kant uh, gemopper krijgt. Ja, stralen ze nog wel uit dat ze het zelf leuk vinden? Ik vind het onbegrijpelijk en, en, en ongelooflijk hoe ze dat kunnen, Wouter. Uh, waar bij ons af en toe chagrijn in de schoenen zingt natuurlijk, uh, blijven zij van sot uh, of zo tot, uh, tot aan het einde van het programma, aan het eind van de middag, stralen, klimlachen, uh, zwaaien, cadeautjes aannemen. Het is natuurlijk een core business uh, voor een groot deel. Maar ja, je moet het maar vol zien te houden, uh, steeds maar weer. En dat doen ze. En jij moet als verslaggever iedere dag en ieder moment weer kiezen, waar ga ik? Op focussen op dat koekhappen of op dingen die dan net iets interessanter zijn of lukt dat eigenlijk niet met dit soort bezoeken? Nee. Nee, het is bijna niet te doen uh, omdat dingen ook steeds weer anders lopen. Het programma ook voor ons natuurlijk heel kort achter elkaar is. En het is enorm divers. De ene keer uh, is het programma wat moderner dan de andere keer. Nu is het weer uh, vrij traditioneel. Nu zie ik ook wat de is. Nou, dat is wat het zegt. In een klimmen, zo snel mogelijk in iets, uh, iets pakken uit de top. Uh, trouwens uh, gespeakerd hier door de gebroeders Anker, uh, de advocaten die uh, dit als, uh, als bijbaan hebben. Goed, Menno, veel plezier toch ook daar met uh, het koninklijk uh, echtpaar. Menno Reemeyer was dat, koninklijk huisverslaggever van de NOS. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Als er niet wordt ingegrepen, zitten we volgend jaar met een begrotingstekort van 3,7 procent. Dat stelt het Centraal Planbureau in de jongste Ramingen. VVD en Partij van de Arbeid zijn het al over de oplossing eens. We gaan gewoon 6 miljard extra bezuinigen. En dat is toevallig precies ook wat Eurocommissaris Olly Reen de afgelopen week ook al voorstelde. Goedemorgen, Ton Heerts, voorzitter van de vakcentrale FNV. Goedemorgen. Ja meneer Heerts, de economie blijft uh, krimpen. Uh, we moeten gaan bezuinigen met z'n allen en dat wilt u niet. Nee, we gaan van krimp naar krimp. Wij zeggen dat leidt tot een doodlopende weg. Wij vinden dat uh, de extra bezuinigingen dat die veel minder moeten dan de getallen die nu allemaal uh, uh, uh, over de binnenkomen. komen. En, en wij denken ook dat extra bezuinigingen alleen maar leidt tot nog uh, meer kramp en dus krimp. En wij vinden dat we met het sociaal akkoord dat we zeer recent uh, hebben het uh, Naarburza proces hebben afgesloten, dat, dat juist op de lange termijn, en op die lange termijn zien die overheidsfinanciën in ons land er helemaal niet zo slecht uit, dat we voor de lange termijn oplossingen hebben gecreëerd. En ja, elke keer is het nu, uh, het lijkt het wel een gevecht tegen de, de, de, de cijfermensen... versus de, de, de, de mensen die zeggen van nou, we, we nemen maatregelen voor de langere termijn. En ja, maar meneer ook... Eerts, de cijfers, de cijfers zijn ook wel in die zin keihard. Er gaat iedere dag 80 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt. Punt. Nee, nee dat, dat ontgaat ons niet. Uh, en daarom hebben we nou ook net in het sociaal akkoord... voor de langere termijn structurele hervormingen op de arbeidsmarkt afgesproken... Um, maar je kunt wel bijvoorbeeld zeggen... wat ik, wat ik nu ook lees... Van, ja, de, het sociaal akkoord leidt tot extra banenverlies... omdat de WW-maatregel... Um, uh, ietsjes uh, later ingaat... en dat hij een andere vorm krijgt. Maar uh, men gaat er bij het Centraal Planbureau vanuit... en dat begrijp ik wel vanuit de berekeningen... van nou uh, als je geen WW hebt... Dan, is er, uh, dan heb je ook minder werkloosheid. Ja, dat is nogal logisch. Als je geen uitkering hebt... dan, dan lijkt het alsof je dan... geen geld hoeft uit te geven. Maar die mensen hebben geen inkomen, want er is onvoldoende werk. Dus we zullen toch echt, en dan zal de overheid voorop moeten lopen, nu uh, moeten investeren in plaats van extra, uh, elke keer als antwoord op uh, stagnatie van de groei, dat er weer extra bezuinigd wordt. Dat leidt wat ons betreft tot een doodlopende weg. Vrijwel alle economen zijn het over één ding eens, dat het allemaal ligt aan het vertrouwen dat we hebben. Er is best geld. We hebben geld op onze rekening. We moeten het alleen uitgeven. Wat zou u als oproep dan willen doen uitgaan, behalve dat u tegen bezuinigingen bent? Nou, dat is denk ik niet helemaal juist. Wij zijn niet tegen bezuinigingen. Het gaat over de mate waarin dat moet. En in het sociaal akkoord uh, heeft ook de FNV haar verantwoordelijkheid genomen... en breed gesteund door de achterban dat er hervormingen komen op de arbeidsmarkt... alleen in een andere tempo en met, met een andere eindoplossing. En wij denken nou juist dat als werkgevers en werknemers in ons land... Uh, het over een aantal zaken eens zijn, dan moeten we ons ook niet compleet gek laten maken. Door of de Nederlandse Bank of het Centraal Planbureau. die natuurlijk terecht op al die cijfers zitten. Maar politiek, het moet is ook soms in weerwil van alles wat cijfermatig wordt gepresenteerd. vertrouwen uitstralen, zodat er weer groei komt in de werkgelegenheid. en dat niet, uh, uh, zeg maar, uh, ja, wat er nu ook in die cijfers staat. Uh, heft de WW op en er is werk. Ja, zo simpel werkt het ook niet. Hè? Ja, maar het moeilijke, het moeilijke blijft wel dat als mensen deze berichten van vanmorgen weer horen. dat sommige mensen forse buikpijn krijgen. ...van dat begrotingstekort. Net zoals je dat thuis met je eigen financiën hebt. Je wilt ja, niet rood roodstaan. Nee, en dat, dat geeft absoluut... weinig vertrouwen en daardoor ga je niet besteden. Dat begrijp ik. Uh, dat zou ik zelf ook hebben. Maar uh, dus ik, ik, ik zie ook wel dat, dat de Rijksfinanciën... Uh, ...dat je op een gegeven ogenblik naar een begrotingsevenwicht moet... ...en dat er net zoveel moet binnenkomen als eruit gaat. Maar het grote probleem in ons land is een te grote overheid. Wij hebben in het Sociaal Akkoord ook voorstellen gedaan om bijvoorbeeld het uh, uitkeringsorgaan werknemersverzekering, het zogenoemde UWV, en het indicatiestellingscentrum, uh, uh, het, het CIZ, wat voor allerlei zorgaspecten uh, indicaties doet voor de mensen, om die samen te voegen. Wat zegt het kabinet? Ja, dat is op korte termijn niet efficiënt. Ja, zo rustig er nog wel een paar. Dus er zijn ook voorstellen door ons gedaan om de overheid... Kleiner te maken, het hele waanzinnig wazige systeem van toeslagen in ons land, waarin miljarden worden rondgepompt. Laten we een eind maken aan de huidige toeslagensystematiek, dan kan de Belastingdienst op dat punt. Uh, uh, voor een deel uh, efficiënter en, en dan hoeft dat niet verder allemaal te groeien. Nou, dat zijn ook maatregelen die het kabinet moet nemen. Maar je kunt niet zeggen, hef de WW op en er is werk. Dat is allemaal veel te simpel. En, helder, uh, helder. Ja, u mag dat, dat is dus het standpunt. U mag het in augustus allemaal weer inbrengen, want dan zitten we weer met de partners van het Sociaal Akkoord om de tafel. Ton Heerts was dat, FNV-voorzitter, over de bezuinigingen.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 Door de crisis worden er nog maar weinig huizen gebouwd. De tijd van grote, strak geplande nieuwbouwoperaties lijkt daarmee voorbij. Ook al omdat de consument meer keuzevrijheid eist. En dat hoort u in het laatste deel van Viva La Vinex, gemaakt door Roy Hirkens. De sociale status van bewoners van Vinex-wijken is hoog. De bewoners zijn tevreden. Je zou kunnen zeggen: het leven is goed in Vinex. Al wordt daar door buitenstaanders vaak anders tegenaan gekeken. Het lijkt me helemaal niks. Niemand praat daar tegen elkaar. Je kent helemaal niemand. Het is een beetje bij elkaar geraapt zootje. Nou, nee, het is een beetje, nou, het is niet mijn ding. Zo merkt ook Gwen. Samen met haar vriend en twee jonge kinderen... woont ze aan de rand van Sertogenbos in een nieuwbouwwijk. Nou, het ja, tegendeel is waar, mag ik zeggen. Een acht gemiddeld voor uh, de beleving van de Grote Wielen. En dat is niet verkeerd voor een nieuwbouwwijk. Kees van der Kreken... Is projectleider van die nieuwbouwwijk. Ik denk dat het belangrijkste Vinex imago bepaald wordt door de tevredenheid van de burgers. Meer nog dan door de tevredenheid van de professionals, met name stedenbouwkundigen en architecten. En die is wel hoog, zegt u? En die is hoog. Ja, ja die, die, is, die is hoog. Uh, zeker hoger dan gemiddeld. Maar wij merken dat uh, eigenlijk aan alles. Natuurlijk uh, kan je op een aantal punten uh, vragen krijgen, klachten krijgen. Die gaan vaak ook over tijdelijke situaties. Die gaan ook over situaties waarbij je keuzes maakt... waar de een wat meer uh, voordeel bij heeft dan de ander. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar overal is uh, zeg maar de, de, het plezier om hier te wonen is erg groot. Dat horen wij van de bewoners. Toch zijn er ook zorgen over Finex-wijken. Ze hebben veel last van de crisis. De waardedaling van de huizen als gevolg van de economische crisis is hier veel groter dan in andere buurten. Je zit in een wijk waarin, als daar tien borden te koop staan... ...hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Braunen. Uh, ja, het wordt heel moeilijk om de koppen uit te leggen wat zo bijzonder is aan jouw huis als die andere negen bijna identiek zijn. En dat merk merken bij Vinex wel veel meer dan de rest van het land. Gemeenten en projectontwikkelaars slagen er niet meer in om nog te bouwen op FINEX-locaties. Zoals hier in de nieuwbouwwijk De Grote Wielen in Sertogenbos. Een nieuwbouwwijk in aanbouw, waar men volgens de plannen pas op de helft is, maar waar de laatste jaren nauwelijks nog wordt gebouwd. We hebben echt gezegd, we maken eerst de zuidkant af. Wethouder Geert Snijders. We moeten 615 woningen nog bouwen. Een aantal zijn gestapeld, appartementen. Dat lukt niet meer in deze markt. Dus we gaan echt kijken of we die appartementen om kunnen zetten in grondgebonden woningen. Maar eerst de zuidkant afmaken. We willen niet dat mensen lang in een bouwput zitten. En als de zuidkant af is, dan maken we de sprong over het water naar de noordkant. Ja, maar... Gaat die sprong er nog komen? Het lijkt me een reële vraag in deze tijd. Ik heb geen kristallen bol, maar één ding is natuurlijk zeker. In, deze, in de stad Zetterenbos heeft tot 2030, volgens de cijfers van de provincie, nog behoefte aan 10.000 extra woningen. Nou, kijk naar de bouwmogelijkheden in de stad. Die zijn heel beperkt. Dus uiteindelijk denk ik dat over een aantal jaren trek die woningmarkt wel weer aan. En dan zul je zien dat ook de woningbouw in de grote wielen weer op gang komt. Projectleider van de grote wielen, Kees van der Kreken. Als de markt blijft zoals die nu is, gaat het er niet komen. Als de markt weer aantrekt zoals we met z'n allen verwachten binnen een paar jaar... dan gaat die er wel komen. Iets anders kan ik daar niet van maken. De tijd van grote, strak geplande nieuwbouwoperaties lijkt voorbij. Of zoals Volkskrant-journalist Twan Heijmans het zegt. Phoenix, nee, is zegt dood. Mensen willen gewoon niet meer dat voor hun wordt uitgemaakt hoe zij willen wonen. Dat is een ontwikkeling die al een tijdje aan de gang is. Maar... Uh... Dit is bedacht voor mij, zeg maar. Deze wijk is voor mij bedacht. Dus uh, dan is er een stedenbouwkundige die zegt: je moet zo en de zichtlijnen moeten zo zijn en jij wil die en die voorzieningen en dat gaan we dan, dat ga jij dan kopen. Dat was de idee, heel erg uh, aanbod gestuurd. En dat is helemaal veranderd en wat je ziet in het land. Uh, is uh, dat gemeenten ook gedwongen door de economische omstandigheden... maar echt uh, nu veel meer met, uh, met zelfbouw bezig zijn en kavels. Hè? Mensen, nou, individualisten willen hun eigen huis bepalen. Uh, die willen uh, zelf bepalen hoe ze wonen. En die gaan niet meer vier ton uitgeven aan een huis wat, uh, wat voor hen bedacht is... Ja, ik denk wat heel erg voorbij is, is, is de maakbaarheid van dit soort plannen. We komen eigenlijk wel uit een geschiedenis die vrij lang heeft geduurd... waarbij van bovenaf door de overheid, dat kan zijn nationaal... maar ook zeker op provincieniveau en gemeenteniveau... dat plannen werden gemaakt van 10, 15, 20 jaar vooruit van voor, ja, bouwproductie. En, en ja, de samenleving is nu een heel stuk grilliger dan die was. Ja, en waar je in het verleden met stijgende huizenprijzen gewoon plannen kon maken op uitbreidingen, en daar was ook al voor iedereen wel wat in te verdienen... zie je dat het allemaal een heel stuk minder stabiel is geworden. En ik, ik ben daar eigenlijk niet rouwig om. Want het geeft al ook echt heel erg veel druk om steeds te blijven nadenken wat gewenst is. En alleen maar denken dat volume een principe kan zijn waarmee je succes krijgt. Ja, je ziet nu gewoon concepten ontstaan die veel scherper op de consument worden gericht. En ik denk dat dat heel erg goed is. Ja. Little boxes on the en zo zal er waarschijnlijk niets veranderen in de publieke opinie over VINEX-wijken. Zo is het altijd gebleven en zo zal het altijd zijn. Buitenwijken zullen eeuwig worden geminacht. Hoe mooi VINEX-wijken ook worden, nooit zullen ze van hun slechte reputatie afkomen. Tiki-taki, and they all look just the same. verslag van Roy Herkens was dat over de VINIX-wijken. Die VINIX-wijken zorgden de afgelopen tien jaar... voor een behoorlijke bevolkingsgroei in de vier grote steden. En dat blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Utrecht zag sinds 2002 het aantal inwoners met 21 toenemen... vooral doordat mensen gingen wonen in de nieuwbouwwijken... Vleuten de Meern en Leidse Rijn. Den Haag groeide met 10 en Amsterdam met 7 En in die steden waren het eveneens de VINIX-wijken die de kar trokken.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 Elke dag anders. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Zo Zometeen hoe de Grieken in de oudheid met een tandwiel zonsverduisteringen konden voorspellen. Maar nu eerst het ochtendtumeur van Niel Gunn -Jerli. Ik liep naar de lift. Er stond een man te wachten. Maar de andere lift was er al. Ik zei, meneer, u staat te wachten op iets wat er al is... Hij keek naar me, bedachtzaam, haalde diep adem en zei... dat is nou het verhaal van mijn leven. We keken elkaar aan en begrepen elkaar. Sommige momenten zijn zo kostbaar. Eén zin, één blik kan je geest prikkelen of je hart raken. Terwijl alles aan ons voorbij gaat, staan we soms te wachten op wat nog moet komen. Ik ging naar een begrafenis. Een goede vriend van mij had net zijn vrouw verloren. Ik kom daar een oude vriendin tegen en zij zegt... wat doe jij hier? Ja, gekke vraag vind ik dat toch. Maar op ongemakkelijke momenten zeggen mensen wel vaker ongemakkelijke domme dingen. De goede vriend is een tranen. En de oude vriendin wil hem troosten en zegt tegen hem... Ik weet het, het komt goed. Het komt goed. Wat een dooddoener. Letterlijk. Het is ook zo'n passieve zin. Het doet helemaal niks. De bedoeling van deze zin is hoop kweken dat het in orde komt. Maar die hoop is zo leeg. Als je je geliefde verliest en al helemaal als hij of zij sterft... dan is er niets wat nog goed zal komen. Althans, zo voelt het. We wachten alsmaar op het goede wat nog moet komen. Mijn goede vriend zegt, maar alles was goed. Ik had het alleen niet door. Ik nam het voor lief. Alles was al zo goed. Verdorie, denk ik dan. Ik geloof dat alles een reden heeft. Maar ook dat is op zo'n moment een dooddoener. Wat kun je zeggen tegen iemand die alles is verloren voor zijn gevoel? dat er geen hoop meer is, dat het goede nog moet komen. Bij nader inzien, het komt goed, is misschien wel een goede zin. Hij refereert naar een morgen met hoop. En terwijl je hoop hebt op morgen, kun je vandaag passeren. Al is vandaag de morgen van gisteren, maar, maar toch. Nee, dooddoener of niet, als iemand sterft, is de zin het komt goed... misschien wel de enige dat nog een beetje hoop opwekt. Maar wat er dan goed komt, is de vraag. En dat zei nieuw Gunjerli maandag, het ochtendtumeur van Hans Beum. Wij gaan nu naar Den Haag, naar NOS-politiek verslaggever Peter Blok. Die heeft de reactie van premier Rutte op de jongste cijfers van het CPW. Uh, nou, meer op het uh, opstappen van uh, voorzitter oh. van de Eerste Kamer, Fred de Graaf. Want ja, wij weten inmiddels dat hij opstapt. Hij kwam deze week in opspraak door berichten over zijn rol... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Want hij zou hebben voorkomen dat PVV-leider Wilders prominent in beeld zou komen en deel uitmaakte van de commissie... van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk in uh, Amsterdam. Nou, um, ja, dat uh, besluit dat heeft hij uh, niet zomaar genomen. Er is flink druk uitgeoefend door de top van de VVD. Premier Rutte wil daar niet al te veel over zeggen. Dit is echt zijn beslissing en uh, natuurlijk is er op zo'n moment contact... maar over de inhoud van die contacten dat kan ik echt niet zeggen. Wat heeft u tegen hem gezegd? Nogmaals, natuurlijk is er... Als VVD'ers onder elkaar op zo'n moment contact... Uh, maar over de inhoud van die gesprekken kan ik geen mededelingen doen. Zei u niet, je kunt beter weggaan, Fred? We zullen elkaar vanmiddag bij de, de persconferentie. Ja, en Rutte was uh, dus weer weg. Hij zei niet zoveel, alleen uh, dat het vertrek van uh, de Graaf wordt betreurd. Dat zei niet alleen Rutte, dat zei bijvoorbeeld ook opstelte. Minister Kamp ook van de Economische Zaken. Dus alle VVD'ers zeggen dat ze het, respect, uh, het besluit van de Graaf respecteren... Uh, maar ook wel uh, betreuren. Want de Graaf heeft het natuurlijk een lange tijd goed gedaan voor de VVD. Ook dat uh, feest goed georganiseerd. Uh, maar ja, hij kwam dus in opspraak doordat hij uh, Wilders buiten beeld wilde houden. Dan uh, is er nog iemand die nou met hem heeft samengewerkt rond die 30ste april. En dat is minister Plasterk. Uh, ja, ik begrijp dat hij het doet. Ik, ik, ik wil er eigenlijk uit blijven. Ik vind het uh, toch aan de Eerste Kamer. Um, en aan de twee kamers in dit geval, um, hoe ze dat doen. Maar u heeft wel met hem samengewerkt, rond 30 april. Hoe was dat? Ja, we hebben in die commissie prima gewerkt, een hele club. Daar zat de burgemeester van Amsterdam, de voorzitter van de kamers, van de mensen uit het kabinet. Het was een goede club en het is ook goed gegaan. Is er toen een keer gezegd van Wilders mag niet in beeld komen bij koning Willem-Alexander? Nee, dat is daar niet besproken en niet gezegd. En ik hoorde het ook voor het eerst toen, toen er onlangs in de pers wat van bleek. Ja, en daarmee neemt Plasterk het dus op voor De Graaf eigenlijk. En wil zich vooral niet in die discussie verder mengen. Want ja, het begon een olievlek te worden. En vandaar ook dat De Graaf de eer aan zichzelf heeft gehouden uiteindelijk. En opstapt als voorzitter van de Eerste Kamer. Dankjewel. Vanuit Den Haag was dat NOS-politiek verslaggever Peter Blok. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Een internationaal gezelschap astronomen, wiskundigen en historici buigt zich vanaf maandag over de betekenis van een van de meest intrigerende archeologische vondsten uit de Griekse oudheid, het Antikythera-mechanisme. Rien van der Weijgaard, hoogleraar Cosmologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Spreek ik dat goed uit, Antikythera? Ja hoor, u spreekt het helemaal goed uit. Wat is dat? Het is een uh, oud-Grieks uh, raderwerk, een klokwerk bijna... Uh, waarin je uh, ongeveer 30 uh, bronzen tandwielen ziet. Het lijkt heel erg op een, uh, een oude Zwitserse klok, zeg maar. En uh, dat ding gebruikten de oude Grieken van rond 120 tot 150 voor Christus... om sterkkundige berekeningen mee te doen. En waar is dat apparaat ooit gevonden? Het is gevonden bij het eilandje Antikythera. vandaar zijn naam... Uh, dat is een eilandje wat ligt tussen Creta en de Peloponnesos. En uh, daar is het gevonden op een scheepsvrak wat 40 meter onder de zee ligt, net buiten de kust. Het is een uh, oud-Romeins uh, scheepsvrak die waarschijnlijk op weg was van uh, de toenmalige Griekse wereld naar Rome. Vol beladen met uh, plundergoederen, uh, zeg maar. En dit was een van die goederen. Was onmiddellijk duidelijk wat dat voor apparaat was wat men toen vond? Nee, absoluut niet. Het was uh, eigenlijk een van de minder opvallende uh, zaken, want het was een, een bronzen klomp, niet meer dan dat, flink gecorrodeerd. Uh, terwijl uh, aan de andere kant vonden ze prachtige bronzen en marmeren beelden, dus daar ging de eerste aandacht naar uit. En dit ding belandde ergens beneden in de hoek in de kelder. Maar na een verloop van tijd sprong het open. Uh, dat gebeurt wanneer je iets uit water ophaalt, zeg maar. Dan begint het hout wat eromheen zat te vermommen en het klapte open. En toen viel plotseling op dat daar tandwielen in zaten. Maar wij wisten helemaal niet dat de Grieken uh, metalen tandwielen hadden. Laat staan dat ze klokwerken hadden. En het heeft toch wel bijna 100 jaar geduurd voordat de volledige betekenis ontrafeld is van uh, wat we hier zien. Ja, nog een, een belangrijke vraag natuurlijk, want u gaat, uh, of men gaat vanaf komende maandag opnieuw naar dit apparaat kijken. Wat hoopt men nog te ontdekken? Nou, uh, er zijn een, uh, nog een heel aantal zaken die niet duidelijk zijn. Bijvoorbeeld, uh, we weten dat het heel goed uh, de maan... Volgt. Het apparaat kan dus zonverduisteringen, maansverduisteringen voorspellen. Op, de apparaat, op het apparaat zien we de namen van de planeten. We zien ook opmerkingen over de beweging van de planeten. Maar we hebben niet de tandwielen gevonden die de planeetbanen kunnen volgen. En een van de discussiepunten is nu juist van... Um, kan het toch een planetarium geweest zijn. Want iemand die zoiets vernuftigs maakt... die zal toch zeker ook wel de planeten erbij in hebben willen nemen. Sorry. Dus dat is een van de grote vragen. Goed, spannend, leuk en interessant. Dank u wel, Rien ja. van der Weijgaard, hoogleraar Cosmologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ja. Tot zover ook, KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, Naida met lijn 1 van de NTR. Naida, waar ben je en wat gaan jullie doen? Goedemorgen Wouter, wij staan in Utrecht. Hier hebben wij de bus geparkeerd, want vanmiddag wordt hier gesproken over ontwikkelingshulp. Oftewel over de toekomst van de ontwikkelingshulp. Ja, de nieuwste CBB-cijfers die spreken voor zich. We moeten nog meer bezuinigen. Het laatste waar nu geld voor is, is ontwikkelingssamenwerking. We moeten tenslotte ook onze eigen ouderen verzorgen. Dus willen we eigenlijk nog wel geld geven aan arm Afrika? U hoort het zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1.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 Rusland veroordeelt het plan van de Verenigde Staten om wapens te leveren aan de opstandelingen in Syrië. Volgens Obama heeft het regime van president Assad chemische wapens ingezet tegen de oppositie. Rusland stelt dat het verhaal van de chemische wapens door Amerika is bedacht. En minister Kamp wil nog niet ingaan op vragen over de begroting voor volgend jaar. Gisteren meldde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort volgend jaar 3,7% wordt... En VVD en PvdA zeiden dat ze uitgaan van extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Kamp zei dat de begroting voor volgend jaar pas in augustus wordt opgesteld. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit Kees Kwaks. File staat op de A27 Utrecht richting Gorkum. De nasleep van een ongeluk. Tussen Kamput everding en Noorderloos, 7 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. En nu op Radio 1, verder met de NTR met Lijn 1.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 Goedemorgen vanuit Utrecht. Ja, als we het Centraal Planbureau mogen geloven... komt ons begrotingstekort volgend jaar. Op 3,7% gaat het nog slechter met de arbeidsmarkt... en krimpt de economie meer dan verwacht. De Partij van de Arbeid en de VVD zijn al druk in gesprek... over een nieuwe bezuinigingsronde. En een van de posten waar de VVD van oudsher graag op zou willen bezuinigen is... u raadt het waarschijnlijk al ontwikkelingssamenwerking. Ja, grote kans dat onze nieuwe bezuinigingsronde... de arme medemens in Afrika nog meer zal treffen... Terecht of onterecht, dat is mijn vraag aan u. Tijd dat ieder voor zichzelf zorgt... of moeten wij als een Rijk land de armen blijven steunen met geld? Heb u naast de lief, is ten slotte een christelijke deugd. Of doen we niet meer aan christelijke deugden? Laat u het mij weten, bel naar 0800-1121... Of reageer via lijn1.ntr.nl. Twitter kan natuurlijk ook hashtag lijn1radio. En wilt u mij en mijn gasten zien hier in Utrecht in de bus? Kijk mee via de website. Dit is lijn 1 vanuit het Moreelse Park in Utrecht. De Amy Winehouse met Help yourself, ja misschien een advies voor Amy zelf: Help jezelf iets beter. Help yourself. Daarmee is misschien al de toon gezet voor het gesprek dat ik ga hebben hier in de gele bus in lijn 1. Namelijk de toekomst van ontwikkelingssamenwerking... willen wij nog wel zorgen voor de armen in Afrika. Ik praat erover in de bus met Olivia Routasipa... politicoloog en afrikas journalist voor het Belgische magazine Mondiaal Nieuws. Zij is vandaag in Nederland, want zij is straks gast... op het zometeen hier in Utrecht gevoerde solidariteitsdebat. En mijn andere gast is Tom van der Lee... bestuurslid bij Partels en campagneleider bij Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we het uh, gaan hebben over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking... even wat cijfers. De economische groei van Sub-Sahara Afrika... is van 5,5% in 2011 naar 5,9% in 2012 gestegen. Ja, Wat betekent dat? Het betekent dat met deze groeicijfers... deze landen weer op het niveau zijn van voor de financiële crisis. En streeft Sub-Sahara Afrika en Azië, voor... -Afrika, moet ik zeggen, Azië voorbij... Als snelst groeiende werelddeel. En die economist die maakte eerder dit jaar bekend dat zeven Afrikaanse economieën de komende vijf jaar tot de top tien van snelgroeiende landen met meer dan 10 miljoen inwoners ter wereld behoren. Om te weten Ethiopië, Mozambique, Tanzania, Congo, Ghana, Zambia en Nigeria. Tom, als ik deze cijfer zo even opnoem, dan denk ik het gaat toch goed met Afrika? Die hebben toch ook helemaal niet meer ons geld nodig? Ja, dat het goed gaat is uh, zonneklaar. Uh, maar u moet wel bedenken dat uh, er vele jaren zijn geweest... waar de bevolking harder groeide dan de economie. En het is nu fijn dat de economie harder groeit dan de bevolking. Maar dat is vrij recent. En dat concentreert zich nog maar in een aantal landen. Er zijn uh, 50 landen in Afrika. En er zijn ook een aantal landen die structureel in zware problemen zitten. En dat zijn vooral de landen die tegen de Sahara aanliggen. In de hoorn van Afrika, in West-Afrika, waar veel conflicten zijn... Noem je eens dat van die landen? Nou, je moet denken aan Somalië, aan Sudan... aan uh, Niger, Mal, uh, Mali, uh, de Rep Democratische Republiek Congo. Dat zijn de zogenaamde fragile staten... die een opeenstapeling van problemen hebben. Uh, en je ziet ook, vanwege de bewolkingsgroei die ik al noemde... dat in absolute zin het aantal mensen dat dagelijks honger leidt... in Afrika gegroeid is de afgelopen decennia. 400 miljoen van de 870 miljoen mensen die dagelijks honger lijden wonen in Afrika. Ja. Dan ga ik toch even we advocaat... Van de duivel spelen. Als u dat noemt en u noemt dan bijvoorbeeld Somalië, dan denk ik: ja, jongens, die burgeroorlog, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor, toch? Dus die honger hebben ze toch ook aan zichzelf te danken? Nou, ik kan me goed voorstellen dat mensen dat denken. En natuurlijk is er een hele grote eigen verantwoordelijkheid. Uh, en wij roepen ook uh, overheden in die landen op om die verantwoordelijkheid te nemen. Uh, in Somalië heb je eigenlijk ook nog maar een beperkt functionerende overheid. Die gelukkig nu wat krachtiger is geworden. De situatie is uh, wat verbeterd na een militaire interventie. Ook van Kenia en Ethiopië. Samen met een veiligheids uh, Eenheid van de uh, Afrikaanse Unie. Uh, maar er moet ontzettend veel gebeuren nog in Somalië. En uh, daarvoor is uh, steun vanuit het buitenland nodig. En je ziet ook dat het beter kan. Want het Somaliland, het noordelijke deel van Somalië... heeft zich al een tijd geleden autonoom verklaard. Dat wordt door geen enkel ander land erkend. Maar door hulp van ontwikkelingsorganisaties... en uh, geld van migranten, voormalige Somaliërs... die uh, hun familieleden steunen... is Somaliland echt uh, een, een economische ontwikkeling aan het doormaken. Olivia, ook in de bus. Olivia Ruta-Sipa. U bent Afrika-journalist voor Mondiaal Nieuws, een maandelijkse magazine in België. Zelf geboren in Afrika? Nee, ik ben in België geboren en opgegroeid. Maar ik ben zelf wel van deze origine. Dus uh, ja, het continent ligt me uiteraard wel aan het hart. En um, ik ben heel blij dat u het voorbeeld van Somaliland aanhaalt. Want... Um, ik ben zelf naar Smailand geweest voor mijn onderzoek, maar ook voor formomagazinen. Uh, voor, voor en wat ik uh, vooral uit het, uit, uit het verhaal van Smailand heb gehaald, is de vraag is Somaliland er niet beter vanaf... omdat ze een heel lange tijd zonder hulp hebben moeten stellen. Dus tijdens de interventie begin jaren 90... Uh, we zien nog allemaal de Amerikaanse helikopters... Uh, Black Hawk Down, die, die film bijvoorbeeld... en de bodybags van de Amerikaanse soldaten... die door de straat van Mogadishu uh, werden gesleurd. Op hetzelfde moment is dat een noordelijk deel uh, van, van Somalië... daar is eigenlijk geen interventie geweest. Dus wat we zien tot het jaar 2000... is dat die mensen effectief... vooral met hulp van de eigen vluchtelingen en de diaspora... ...een soort staatsmodel hebben gecreëerd... ...dat het beste nog paste op het klantensysteem dat er was en zo. En, en voor mij is dat een les geweest om, om effectief na te denken... ...en ik denk zeker op het moment dat er bij ons besparingen zijn... ...dat we zien dat Afrika uiteraard ja. aan het groeien is... Van Moeten we ons niet de vraag stellen van heeft onze hulp überhaupt geholpen? En dan pas de vraag stellen over het geld alleen. En dan wat niet. vindt u? Dus u stelt eigenlijk, u stelt de vraag... Heeft onze hulp, onze als Westerlinge, onze ontwikkelingshulp aan Afrika geholpen? Wat is uw antwoord? Ik, ik heb daar ja, heel gemengde gevoelens over. Ik denk dat in het, in het beste geval heeft het geen negatieve gevolgen gehad. Maar zoals ik het zie in de afgelopen 50 jaar... ...denk ik dat, dat onze hulp vooral heeft bijgedragen aan... Het uh, goed praten van heel veel andere politieke en economische dingen die we doen. En anderzijds ook om een soort Zoals, van... Zoals, wat praten we dan goed? Uh, bijvoorbeeld als we ons heel druk maken over... Uh, moeten we nu nog geld geven? Is het belangrijk dat we, uh, dat we ontwikkelingssamenwerking doen? Hè? Ons, ons, ons christendaad daad uh, ja. vervullen? Um, al de energie die we daarin steken zorgt er eigenlijk voor op hetzelfde moment dat er niet uh, heel diep wordt nagedacht, toch niet in het publiek debat ja. over onze handelsrelaties. Dus Olivia, eigenlijk zijn we, als ik, als ik, ik, zeg even jij, als ik jou zo ja. hoor, zijn wij vrij egoïstisch. Wij denken, wij willen een goede daad doen, wij willen een goed gevoel. En voor een deel, de christenen onder ons voelen zich dan beter christelijk, want we doen aan de naaste liefde. En intussen hebben we geen enkele visie of we Afrika wel echt helpen. Ja, ik, euh, maar het is als, als we zeggen egoïstisch, dan is het scherp gesteld alsof dat allemaal... Uh, um, onbewust uh, egoïstisch. Ja, ik denk dat er, dat er heel veel onbewust egoïsme is. En dat is vooral omdat er een gebrek is aan concrete correcte informatie over wat er gebeurt. Tom, we moeten onze handen van Afrika aftrekken. Ja, nou goed, weet je... Ik, ik Laat ik Afrika ik... het zelf doen, dat kunnen ze ja, beter. Ja, ik... ik... Ik ben altijd een beetje ja, benauwd voor discussies die te snel tot generalisaties leiden. Volgens mij is het heel belangrijk om een genuanceerd beeld te hebben van Afrika. Uh, want dat, dat is een enorm en fantastisch continent. Het is heel groot, het is relatief dun bevolkt. Er wonen maar een ja. miljard mensen. Maar moeten cultuur, wij nog hulp, is de vraag. Ja. En uh, ik ben zelf ook in Somaliland geweest. Wij werken daar al 25 jaar. En wij hebben daar organisaties mede helpen opbouwen... die zelf verantwoordelijkheid hebben genomen... om dat land uh, ja, tot meer bloei te brengen. En het idee dat daar geen hulp naartoe gaat, is gewoon onjuist. En je praat over verschillende vormen van hulp. Ja. Ik denk waar, waar Olivia kritiek op heeft, is een vorm van hulp. De bilaterale hulp. Dat je begrotingsteun geeft aan overheden daar... die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daar mag ook best kritiek op geleverd worden. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van hulp... Olivia, en die, die hebben heel veel nuttige dingen tot stand mm -hmm. gebracht. Nee, het is zeker waar dat we... Alle, als we een hele dag zouden hebben, konden we natuurlijk op alle details ingaan. Dat hebben jullie uh, straks vanmiddag. <laughs> Ook niet, denk ik. Maar um, in het geval van Samailand, effectief. Ik ben daar geweest. Ik heb nog nooit zoveel NGO's op een klein stukje land gezien. Dus laat het duidelijk zijn dat vandaag de dag er heel veel internationale hulp is in Samailand. Het, het, het cruciale moment waarover ik het eigenlijk uh, wilde hebben, was op het moment dat je uit een conflict komt bijvoorbeeld... en je moet dan je staat gaan opbouwen... en dat zie je eigenlijk in de rest van, van Somalië... dat er, als er op dat moment heel veel internationale actoren zijn... en dat mag bilateraal of multilateraal zijn... gaan zij de agenda van de staatsopbouw... van welk ja. soort parlement moeten hebben... heel hard de Dus ons geld, het geld dat wij geven... heel vroeger was het zo... als de christelijke NGO's gingen... dan was het in de ene hand brood... in de andere hand de Bijbel. Mm -hmm. En tegenwoordig in het ene hand geven we geld... en in de andere hand bepalen wij wie de nieuwe machtshebbers gaan hebben. Ja, toch is, moet ik hier ook weer nuance plaatsen. Want het is niet zo dat er een machtsvrije situatie is... en dat er geen invloed is van landen om Somalië heen... die een enorme rol hebben gespeeld in dat conflict. En in die zin gaat dus om... Olivia is te kritisch, toch? Nou nee, ik denk uh, dat uh, er geen uh, situatie bestaat waarin er, sprake, waar er geen sprake is van buitenlandse invloeden. Ja. En, en Somalië heeft last gehad van heel veel hele slechte buitenlandse invloeden. En het is heel goed dat de internationale gemeenschap nu ook een verantwoordelijkheid neemt, nu het conflict zich aan het keren is, om proberen zo snel mogelijk de wederopbouw ter hand te nemen. Want dat kan die overheid nog niet. Die heeft gewoon nog veel te weinig capaciteit. En ik geef toe, er moet veel meer gedaan worden aan donorcoördinatie om dat goed te begeleiden. Maar om om dan de conclusie te trekken... je kunt beter alle uh, hulp uh, weghalen, je handen ervan aftrekken... en dan komt het vanzelf wel goed, of sterker nog, dan gaat het beter. Ja, dat, dat dat, dat, laat zoiets. de geschiedenis zien dat dat ook niet waar is. Aan de telefoon Johan. Goedemorgen. Goedemorgen, ik heb mijn naam een beetje vergeten. De naam is Joost eigenlijk, maar... <laughs> je je was je eigen vraag. naam vergeten, dat is vroeg voor jou. Het ik, uh, ik vind uh, eigenlijk als de discussie gevoerd wordt door, uh, bijvoorbeeld de, door de politiek... dan vind ik me altijd heel snel heel erg hypocriet worden. Als wij bijvoorbeeld kijken naar wat er gebeurt hier in Nederland... dat wij een belastingpartij zijn voor de grote corporaties. En dat ja. corporaties zoals Nestlé uh, watervoorraden in West-Afrika laten privatiseren... en dan dat water verkoopt voor een euro per liter aan de lokale bevolking. Ja. En dat we het daarna hebben over ontwikkelingssamenwerking... dat vind ik een beetje scheef allemaal. Ja. Ik denk dat het probleem is, is dat we redeneren vanuit een, uh, bijvoorbeeld wat u zelf zegt, uit een uh, bijbel in één hand en een zak geld in de andere hand, of op andere manieren. Het is meer een kwestie van wat, wat doen wij om die mensen zichzelf te laten helpen. Want als we het over de christelijkheid kistelijk, hebben, kunnen we die, beter me, die mensen beter een hengel geven, zodat ze kunnen vissen, in plaats van dat we hun vis geven en dat we voor een dag eten. Dankjewel Joost. En zolang de discussie gevoerd blijft worden door politici en hebben we gegeneraliseerd gezegd, bankiers, dan, dan blijft deze discussie uiteraard hetzelfde. En ik wil graag even toevoegen dat de vorige bellen in veel opzichten heel erg gelijk heeft. Okay. Wat dit betreft. Dankjewel, Just. Dat is ja, een terecht punt. Er ja, verdwijnt meer geld uh, aan belastingen uit Afrika... dan het aan hulp uh, ontvangt. Uh, omdat wij, ook Nederland... Uh, belastingontwijking uh, mogelijk maken. Hm. En daarom vind ik ook dat onderdeel van de hulpverlening moet zijn... dat je uh, de Afrikaanse landen helpt... een belastingdienst op te bouwen... hun wetgeving te verbeteren... om daar te zorgen voor meer inkomsten, zodat er ook geïnvesteerd kan worden vanuit de overheden zelf... in toegankelijk onderwijs, betaalbare zorg, infrastructuur, landbouw... en dat is ook wat ontwikkelingsorganisaties hoog op de agenda hebben. Olivia? Ja, ik, ik volg uh, Joost zeker in, in, in zijn kritiek. En dat is een beetje wat ik wilde zeggen met het probleem dat ik heb met de discussie over ontwikkelingsaanwerking. Uh, heb ik soms het gevoel dat dat een beetje, naast de kwestie, is een groot woord. Maar we moeten het hele plaatje zien. En als we het hele plaatje zien, beseffen we eigenlijk... Het moet een stuk meer nederig zijn het, wat dan. Wat is het hele plaatje, Olivia? Het hele plaatje is, uh, is laten we zeggen, de internationale betrekkingen. En dat, dat heeft zowel de, de huma uh, ja, het humanitaire luik het uh, militaire luik. Hè. Dus we geven bijvoorbeeld militaire hulp aan bepaalde landen. En dan breekt er een conflict uit. En dan zitten we met ons handen te wringen: van, moeten we tussen beide komen of niet? Om ons christenzeeltje. Dat is, dat is, dat is een, so uh, een deel van de hypocrisie die niet zo bedoeld is, maar als je mensen alleen maar informatie geeft over een Afrika... dat zonder onze hulp niet eens aan een, aan een eigen systeem kan ja. komen van, van belastingen of van andere dingen... dan laten de mensen een heel kleine keuze om de discussie te voeren. En is het alleen van zonder ons gebeurt er niks, maar wij moeten er zijn. En ondertussen is het hele... Uh, uh, het hele plaatje van waar wij daarnaast nog allemaal doen... blijft één groot zwart gat. Ja. Want Olivia, jij, uh, jij hebt al eerder gesteld dat je vindt dat de media in, in, in het Westen... dus niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland... en het onderwijs, het westerse onderwijs en de westerse media... geven een verkeerd beeld van Afrika. Ja. Wat is dan het beeld wat de algemene westerling heeft van Afrika? Maar Dat heb ik een beetje afgeleid uit eigen ervaring. Ik heb school gelopen in, uh, in de beste scholen in, in Vlaanderen en in Europa, laten we zeggen. Hè. Dus het is zelfs niet dat het over kwaliteit gaat. Maar het beeld dat je daar krijgt is effectief... Allez, ik ga het nu even heel zwart-wit stellen. Um, Afrikaanse actoren, ofwel uh, zijn ze in het beste geval zijn ze slachtoffers ofwel eh, hebben ze het slechte voor. Meestal hè, de Afrikaanse leiders zien we meestal toch wel vanuit een, een vrij negatieve bril. Terwijl ja. misschien onze westerse leiders evengoed zoveel doden op hun geweten hebben, ja. maar toch zullen wij instinctief zoiets hebben. Maar ja, ze zullen het niet zo bedoeld hebben of, of, of dat is zo misgelopen of zo. Terwijl... Dus er is altijd een tweespalt tussen hoe we onszelf zien en hoe we de Afrikaanse actoren zien. Dus de zien. Afrikaanse burger is een, is een slachtoffer, slachtoffer. Ja. en de Afrikaanse leider is een voilà, dictator. Een, dat is heel simplistisch Frauder, gesteld, Whatever. Ja. En dat zie je zowel in de mainstream media dus als een doorsnee bericht over Afrika kunnen eigenlijk bijna op, op die manier ontleden maar ik geef ook les aan de Universiteit Gent en ook daar masterstudenten op het einde van hun opleiding kunnen de vraag stellen ja mevrouw als u tegen, tegen, tegen hulp of interventie bent wat gebeurt er dan met die mensen alsof het daar dus over één groot ja. leeg landschap gaat waar dan mensen pas beginnen te zijn of beginnen te kunnen als wij naar hen kijken. En dat is voor mij, vandaar dat ik dat ook vaak link aan, aan het koloniaal verleden, dat is dezelfde manier van denken die het mogelijk heeft gemaakt om naar daar te gaan. En dat kunnen goede of slechte bedoelingen zijn, maar het is altijd heel belangrijk om de anderen af te schilderen als afwezig, onzichtbaar en zeker incapabel of En ik denk dat daar... Ik denk dat Afrika het momenteel ook aan het tonen is: en dat zijn door andere processen dat dat, dat, dat, dat dat totaal niet klopt. En er zijn ook meer um, Afrikanen die zowel in Europa komen studeren, of, ja. of daar nog zijn, die ook echt wel tonen dat dat beeld niet klopt. Maar hoe zouden we dat moeten doen? Want als je nu, ik, zei, ik, ik noemde ze al eerder, de nieuwe cijfers van de economist, die zeggen: zeven um, Afrikaanse economieën de komende vijf jaar tot de top tien van de snel groeiende landen. Dus, en tegelijkertijd heb je landen waar het heel slecht gaat en heel veel armoede en droogte is. Dus wat. wat... Uh, wat er moeten gebeuren? Ja, ik, denk, ik denk dat het uh, een beetje misleidend in die cijfers is natuurlijk dat we nu zoiets hebben van, ah, nu is het moment dat we de Afrikaan als Afrikaan kunnen zien omdat er economische groei is. En dat is, dat is niet het punt. Ja. Een persoon op deze wereld sowieso uh, heeft capaciteit om eigen oplossingen te vinden. Ik kan ook altijd hulp gebruiken. Hè. Maar wat, wat we nu zien is eigenlijk het neoliberaal verhaal van, kijk, fantastisch succes. Vanaf nu kunnen we naar Afrika kijken, want ze beginnen op ons te lijken. En ik denk dat dat twee verschillende discussies zijn. Dus het het is wel waar dat Afrikanen nu duidelijker voor ons worden. Omdat ze zoals wij ontwikkelen of dezelfde ja. termen gebruiken. Het gaat meer op ons lijden. Maar, voilà. maar ik denk dat dat, dat, is, dat is misleidend. Dat is niet de basis waarop dat moet Tom, doen. jij werkt bij Oxfam Novib. Ja. Daarvoor was je lange tijd spin doctor voor uh, onder andere GroenLinks. Als ik het goed heb. Klopt. Ja. Dus als er een man is die weet hoe je beeldvorming verandert. Dan ben jij dat. Wat ja. doet Oxfam Novib om dat beeld over Afrika te veranderen? Nou ja, wij proberen te laten zien dat ontwikkelingssamenwerking veel uh, verder is dan het klassieke beeld van de waterput slaan en het schooltje bouwen. Ik ben het ook helemaal met Olivia eens dat uh, het beeld dat we van Afrika hebben uh, niet klopt, totaal ongenuanceerd is, maar wel voortdurend gereproduceerd wordt. En dat komt eigenlijk ook omdat slecht nieuws altijd meer en beter nieuws is voor media dan goed nieuws. En um, wat we ook proberen is te laten zien dat dezelfde issues die in onze samenleving spelen, ook in Afrika spelen. Want de keerzijde van zeven van de tien hardst groeiende landen uh, uh, in mm -hmm. Afrika is dat ook zeven van de tien hardst groeiende landen in inkomensongelijkheid in Afrika uh, zitten. Ja. En bij ons is de inkomensgelijkheid uh, relatief beperkt. Uh, en die is twee tot drie keer zo hoog in een land als Nigeria bijvoorbeeld. En dat betekent dat er heel veel heel welvarende Afrikanen zijn, maar een nog veel grotere groep uh, ja, Afrikanen die nog een enorme ontwikkeling door zouden moeten maken. En dat is hier ook in westerse landen. Hè. Ook in de twintig de, de, de grootste economieën ter wereld stijgt de inkomensongelijkheid. En ook dat hangt samen met de impact van de financiële crisis en de antwoorden die de politiek daarop geeft. En er is er heel veel wat ons gemeenschappelijk uh, verbindt, hier en in Afrika. En dat gaat onder andere over issues als belastingontwijking. Het gaat over ja. het feit dat we grootschalig land opkopen in Afrika omdat er een tekort is aan land. En de voedselzekerheid van rijkere landen op de tocht staat. Dit is een complex... Uh, een ingewikkeld vraagstuk. En dat moet je laten zien en heel veel uh, geduld hebben en door blijven zetten. Ik ga even wat naar wat mailtjes. Jan Bakker, die mailt... Probleem is lijkt me dat wij gewend zijn met onze westerse ogen... naar de ontwikkelingshulp te kijken. Cynisch is dat men uit bepaalde hoek steeds vaker hoort... dat die ontwikkelingshulp ons niks oplevert. Dat klopt, zegt Jan Bakker. Daar was de ontwikkelingshulp ook helemaal niet voor bedoeld. En uh, Haptom Johannes, die zegt... Naida, ik heb veel waardering voor je, maar om Afrika arm Afrika te noemen vind ik een belediging. Bezuiniging op ontwikkelingshulp zou meer de werkgelegenheid binnen de ontwikkelingsindustrie en het invloed van Westen schaden dan Afrika zelf. Mijn ouders hebben acht kinderen zonder ontwikkelingshulp gebra gebracht. Ik heb liever dat het Westen stopt met het steunen van verkeerde regimes... en het stoppen van wapenexport. En dan doe ik er even nog één. Draakmug die zegt... bureaucratie, toeslagen, HRA, Koningshuis, hoge salarissen, fraudes. Er is nog zoveel te besparen voordat je naar ontwikkelingssamenwerking gaat kijken. Brengt mij meteen op het volgende punt. Want in Nederland, maar ook in België, er wordt bezuinigd. En in Nederland gaan we bezuinigen we al 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. De kans twee. twee. Het vorige kabinet Rutte heeft al een miljard bezuinigd. Klopt. En dit kabinet doet er nog eens een miljard bij op. En dat betekent dat meer dan 40% van uh, het voorheen beschikbare budget verdwenen is. Ja, en in België hebben we ook, denk ik, eergisteren net het rapport gehad van 11-11-11. Uh, die hebben ook eens voor het jaar 2012 doorgelicht, wat er bij ons allemaal is gesnoeid En um, voor het jaar ja, 2012-2013 zitten we aan een uh, over het half miljard dat ook... Um, verdwenen is. Allee, dus eigenlijk weet en is, wat dat is. is dat een goede zaak of niet, Olivia? Ja, ik. Pff. Ik vind dat een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Waarom dat ik het een negatieve zaak is, vind... is omdat ik vind dat het een, een, een signaal is... van het probleem dat ik met ontwikkelingssamenwerking heb. Namelijk dat er te veel beslissingsmacht... of dat het al dan niet gebeurt bij ons ligt. Dus de, de, de willekeur eigenlijk een beetje. Ja. Waarop dat we een heel systeem gaan bouwen... om zogezegd de anderen te helpen. Is de, de willekeur daarin is dat... op het moment dat het bij ons wat moeilijker gaat... Of zo, dat, dat eigenlijk de persoon voor wie dat is... heeft totaal geen greep op of dat, dat gaat komen of niet gaat komen. Dus in die zin is dit... Voor voor mij het signaal van dat is precies wat er mis is met heel de logica van ontwikkelingssamenwerking. Wij, wij moeten in heel deze discussie niet eens verantwoording afleggen aan de mensen voor wie het bedoeld is. Het is een interne discussie en dat is logisch. En, Waarom ik het een goede zaak vind, vind ik sterk uitgedrukt. Maar euh, ik, ik probeer er een opportuniteit in te zien om effectief dat fundamenteel debat over ontwikkelingssamenwerking terug open te gooien. Ja. En dus, dus dit biedt ook kansen, deze Ja, hè? Elke slechte situatie biedt kansen, uiteraard. Hè? Maar ik denk, allez, vooral omdat ik zelf uh, zo kritisch ben tegenover ja. uh, ontwikkelingssamenwerking, denk ik van: kijk, iedereen heeft het er nog eens over. Ik weet dat op korte termijn heel veel mensen, projecten en soms ook mensen uh, in de problemen gaan brengen. Maar ik denk op lange termijn sowieso, en dat is zelfs los van onze besparingen... dat de Afrikaanse actoren al lang andere pistes aan het zoeken zijn voor hun eigen ontwikkeling. Die ontwikking. zitten niet te wachten. Ja, die hebben lang geld. Tom, in Nederland, extra bezuinigingen, we weten het al lange tijd. Bijvoorbeeld geld voor de zorg is er al weinig, steeds minder. Mensen maken zich zorgen in Nederland over... kan ik mijn ouders straks wel goede verzorging geven... Um, nou ja, de, de, de, de, de ziekenfonds, et cetera. Kortom, we hebben genoeg aan ons eigen hoofd. Jij ja, moet zich bedenken van iedere 100 euro die wij verdienen met elkaar, dat 99 euro en 50 cent, 45 cent moet ik zeggen, uh, aan al die binnenlandse problemen besteed kan worden. Hè, het gaat eigenlijk maar om, om 50 cent van die 100 euro die naar nou ondernemers ja. samenwerken. Maar die 50 cent was, was tot nu toe oké, okay? post... maar die 50 cent ja. gaat steeds meer drukken omdat mensen steeds netto minder overhouden. Dat is een feit. Dus ja, ik snap wel dat nu die 50 cent gaat drukken. Die ga ik voelen denk ik, ja jongens, dan heb ik liever dat ik straks mijn ouders in een verzorgingstehuis uh, ervoor kon zorgen dat ze goed verzorgd worden. Dan dat ik Afrika ja, moet goed, helpen. Maar kijk, uh, dat soort problemen los je niet op vanuit het budget van ontwikkelingssamenwerking. Waar al uh, meer dan 40% op gekort wordt. Ja. Hè, dat is het meest van en alle en andere En 40% van de Nederlander vindt het hartstikke oké okay dat er gekort wordt op ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar dat gebeurt dus ook al. En dat blijft ook doorgaan, die bezuinigingen. Dus in die zin hebben die mensen die dat vinden gelijk. En wat ook nog... Ja, vind ik vrij zorgelijk is, is dat het budget dat nog over is ook nog op een andere manier wordt aangewend. En nog meer ten dienste komt te staan van binnenlandse belangen of belangen van het eigen bedrijfsleven. Uh, dat we internationale afspraken schenden. Wij hebben beloofd 0,7% van onze uh, bruto nationaal product hieraan uit te geven. We hebben beloofd dat daar bovenop gestort zou worden in een klimaatfonds. Ja, en die beloftes houden we niet. We, ons nee, dus niet, we schenden ja. die beloftes. We ja. geven een sigaren uit eigen doos. Ja, en we ondergraven de bereidheid om mond ...een aantal hele grote vraagstukken aan te pakken. Zoals de klimaatverandering. Ja, en ik denk ook dat, de mensen, dat het een verkeerd beeld is door te zeggen van... Um, uh, als, we, ...als we geld aan ontwikkelingssamenwerking geven, dat dat een verlies is. Ik denk dat er, het is hier al even gezegd... ...dat er, denk ik de netto winst van aanwezig te zijn in andere landen... ...of dat dat nu via ontwikkelingssamenwerking op andere manieren is... ...is nog altijd positief geweest voor het Westen. Dus op korte of lange termijn, denk ik als we ons effectief helemaal zouden, zouden terugtrekken... ...en alle fondsen weghalen, dat er... Um, dat er een verlies zou zijn. Dus ik denk dat mensen ontwikkeling, het geld van ontwikkelingssamenwerking... niet moeten zien als een verlies op het budget van, uh, van onze landen. We zouden er nog iets aan ja. versteld kunnen staan. En toch, Jacomina Roeleveld, die mailt... Je, je twittert, je naast de liefhebben is niet geldstromen overmaken... naar zakkenvullers in Verwegistan. Tot nu toe heeft het niets geholpen. En ook Jan die zegt, we geven al 60 jaar geld uit aan ontwikkelingshulp... en het is nog nooit goed terechtgekomen. Het is wel heel somber, deze geluiden. Toen. Ja, en het zijn ook gewoon... Het zou is dat ook geld gewoon dat we naar nou Ox van Mookvip sturen sturen... En daar vul je je eigen zakken mee? Nou ja, ten eerste, wij geven helemaal geen geld aan overheden. Wij geven geld aan maatschappelijke organisaties, daar ter plekken. Ten tweede is het zo, als je kijkt naar de millenniumdoelen... en de voortgang die geboekt is, die is enorm groot op een aantal doelen. Als het gaat om het terugdringen van het aantal mensen dat in armoede leeft bijvoorbeeld... of uh, het aantal kinderen dat sterft. En de vooruitgang die geboekt is in uh, het naar school gaan van kinderen. Dus er zijn grote successen geboekt. Het is waar dat niet alles is bereikt en dat er nog hele grote uitdagingen voor ons liggen. Maar uh, degenen die nu zich buigen over de agenda voor de volgende set doelen, hebben nu de ambitie geformuleerd. De komende generatie brengen we de armoede naar nul. En dat ja. kan als we met elkaar de schouders daaronder zetten. En dat is zowel vanuit solidariteit als vanuit welbegrepen eigenbelang... heel erg relevant voor iedereen hier, ook in Nederland en in België. Ja. Tom even terug naar Oxfam Novib... Uh... Zien jullie het al in jullie donaties? Doneren mensen Nederlanders nu minder? Ik moet zeggen dat we afgelopen jaar uh, toch nog in geslaagd zijn om iets te groeien in onze fondswervende inkomsten in Nederland. Okay. Ondanks de crisis. Nog even een mailtje van Octavio. Die zegt: In het Westen noemt men het ontwikkelingssamenwerkingen. Maar in wezen is het gewoon uitbuiten. Want het Westen kan en wil hun koloniale terreurmentaliteit niet kwijt. Ook dat is een mening. Dankjewel, Tom. Dankjewel Olivia. Jullie gaan straks hier in Utrecht verder praten over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking. Dank jullie wel. Fijn dankjewel. weekend, u allen. Maandag zijn we er weer met Lijn 1, ergens vanuit het land. Elke zaterdag politiek in Troskamerbreed. We zitten midden in, veel mensen zeggen, een economische crisis... maar ik denk dat we eigenlijk een politiek-bestuurlijke crisis hebben. Over realisme in de politiek. Wij zijn enorm uh, voor Europa, maar we zijn niet blind door verliefdheid. En over idealisme. Het is een mooi voorrecht om politicus, om Kamerlid en volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Troskamerbreed, elke zaterdag van 11 tot 12. Ik ben te vlug in antwoorden. Nou, ik hou u niet in wat dat betreft. <laughs> Radio 1. E. Het nieuws van alle kanten. Karglas heeft een speciaal aanbod voor ANWB-leden. Alleen bij Karglas ontvangt u als ANWB-lid bij een sterrenparatie of ruitvervanging gratis onze professionele ruitenreiniger en een microvezeldoek. Bovendien vullen we gratis uw ruitenvloeistof bij. Wacht niet tot een sterren dikke barst wordt en maak nu een afspraak met Karglas voor onze service aan huis of op het werk op 088-0406-406 of op karglas.nl. Karglas repareert.